Oranje Fonds voor een verbonden samenleving. Klokslag, 5 uur. Goedemiddag, tijd voor het nu.nl-nieuws. Nieuw. Aangeschoven is Danny Vos. Ja, goedemiddag. En het onmogelijke is gebeurd. Schaatser Jorrit Bergsma heeft voor een enorme verrassing gezorgd. net op de Olympische Winterspelen. Hij heeft goud gewonnen op de massastart. Jorrit! De laatste 100 meter met, met de armen de lucht in. Paks de Olympische titel op de Massa Start. 40 jaar heeft hij heeft hem. Nou, zo klonk dat bij de NOS. Het is onze negende gouden medaille. Dat is een record. Nooit eerder wonnen we er zoveel op de Olympische Winterspelen. En zometeen is nog de finale van de Massa Start bij de vrouwen. Het nieuwe kabinet kan nu echt bijna beginnen. Aankomend premier Jetten is net op de koffie geweest bij de koning. En samen hebben ze het gehad over het nieuwe kabinet. De nieuwe ministers en staatssecretarissen... hebben vandaag ook voor het eerst vergaderd. Maandag dan staat kabinet Jetten op het bordes. Onderzoek dan op Schiphol. Er zijn vanmorgen op de grond twee vliegtuigen van KLM tegen elkaar gebotst. Er zijn geen gewonden, wel zijn schade. En ook moesten alle passagiers en bemanningsleden uit die vliegtuigen. Hoe ze konden botsen is nog onbekend... KLM Noemt het zeer uitzonderlijk. En dan wilde politieachtervolging nog in Limburg. Agenten wilden een auto met een Belgisch kenteken controleren, had de bestuurder niet zo'n zin in. Samen met twee anderen in de auto gingen hier vandoor. Uiteindelijk crashte die wagen bij Sint-Joost. De drie zijn opgepakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het weer nog van weer plaatsen: wolken en zonnegraad graad of elf. Vanavond wel flink wat regen. Morgen opnieuw nat, maar ook dan de zon. En dan later in de week, woensdag, ja, dan wordt het lenteachtig met in het zuiden mogelijk 20 graden dank verkeerde Flitsmeister. Zeven files, meeste verdragingen zijn slechts een paar minuutjes. Langs er voor nu is tien minuten, er komt er een kapotte auto en dat is op de A27. Breda Gorkum tussen Werkendam en de Merwedebrug. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Edwin Noorlander. Nu de grote finale van de enige echte, de 40 grootste hits van Nederland in de top 40. Staat Bruno Mars nog steeds op 1, dat hoor je zo meteen. Eerst Flemming en Meteor, dit is niet nodig. De top 40! Kill music! 13. Lig in mijn Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan. Ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek? Leg die mobiel naar nou ons mee. Je geeft haar toch serieus geen tweede kans? Als ze elke avond weer met een ander danst. Joris, alsjeblieft, geef me nou advies. Ik snap het even niet. Ben ik ben naïef of ben ik nog een beetje verliefd? Ik word maar niets depressief. Oh! Een ander. Jij bent sowieso geschiedenis. Is het ergens niet misschien mijn fout. Wil toch liever dat ze met mij trouwt? Is om na al die jaren niet toch te wagen zit? Vol met vragen, kijk mij nou. en constant aan het zoeken naar balans. Maar dit gevoel voor haar loopt volledig uit de hand. Ding als je alsjeblieft, neem nou dit advies. Snap je het dan niet? Jij bent te naïef en nog steeds een beetje verliefd. Ik word maan is depressief, oh man. Enige echte hitlijst van Nederland. Q Q Music. Twaalf. I'll my day as if it was the last. Let my day as if it was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, my heart the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it Sarah Larsen, nu wel echt voor de laatste keer vanmiddag... haar derde en hoogstgenoteerde hit in de top 40 van deze week. Lush Live gaat van nummer 11 naar 12. Ze maakt plaats voor de hit van Joe. Hij doet echt iets heel bijzonders. En of Beginning kwam in 2024 voor het eerst in de top 40. Toen hield hij het maar vijf weken vol. Kwam toen ook niet verder dan nummer 24. Maar sinds zijn terugkeer in de lijst begin dit jaar... staat hij nu al zeven weken in de top 40. En dat niet alleen. Hij staat ook nog eens een keer op een hogere plek dan ooit tevoren. Bijna in de top 10 van Nederland. Deze week weer één plek omhoog naar 11. Dit is N of Beginning van Joe Back Q. into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 De top 10 begon met Shakira. Zoo ging vijf vlekken omhoog. De top 40 bij QM Music aanbeland bij nummer 9. En daar staan David Gedda, Teddy Swims en Tones and I. Mooi verhaal trouwens. Tones and I heeft gisteren een show gegeven in Harcourt. Dat is een klein dorpje in Australië. Dat zegt je waarschijnlijk helemaal niks. Want het is echt een van de kleinste dorpen van het land. Het heeft net aan duizend inwoners. En het is dus een beetje alsof David Gedda komt optreden in... Omol in Noord-Brabant. En ze speelt daar niet op een groot festival... maar in de lokale gymzaal. Ja, het voelt allemaal totaal onlogisch. Maar de inwoners van Harcourt... zijn een tijdje geleden een actie gestart op Facebook... om Toons en bij hun op te laten treden. Er werden Facebookgroepen gemaakt... er werden TikToks gedeeld. Echt duizenden berichten gingen richting Toons en en haar team. Want het was tijd voor een beetje actie in Harcourt. En het mooie is... ze is dus echt gekomen. Gisteravond stond ze daar op te treden voor het hele dorp. Alle 1031 mensen waren erbij. En het ging helemaal los. Dans en I, hoor je nu met David Gedda en Teddy Swims op nummer 9 in de top 40. Dit is Gone, Gone, Gone. Die Plekje omlaag. Shadow Spyro, de x schuift Die on this hill in de enige echte. Dit is de Nederlandse top 40 bij Kim Music. Over een half uurtje weet je het. Staat Bruno Mars nog altijd op nummer 1 met I Just Might. Eerst op nummer 7, twee plekken winst voor Dave en Thames. Dit is Raindance. Let's get the party Babe, Let me ask your pardon, this ain't Gucci, this is Prada, darling If you want something, you can ask me, darling Then you started laughing, cause you think I'm joking But looking in your eyes, is the best thing Great lights, giving you the red skin You was in a bad mood, for we stepped in Girl, you checked out, for we even checked in On the phone, you gon' vent to your best friend The one who gave me the lecture, but I ain't gonna sweat you, babe I'm a lecture, catch up with your boy, undress you Let me tell you why I'm a blesser Let's do it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 En Rain Dance, nummer 7 in de top 40 van deze week bij Q Music. Nou, het regent medailles vanmiddag. Q Music, medaille alarm. Danny Vos, vertel. Ja, het kan niet op. Het kan echt niet op bij de Massa Start. We hadden net een uh, klein half uur geleden al uh, goud met Jorrit Bergsma op de Massa Start. Heel erg verrassend. Nou, dan denk je, heb je het wel gehad? Nee hoor, net goud voor Marijke Groenewoud. Marijke Groenewoud, Olympisch kampioen! Zij is de beste. Ja, we hadden aan het begin van de dag acht gouden medailles. Dat zijn er nu tien en dat is voor ons land een record. Kijk, prachtig. Nou, zometeen uh, een klein kwartiertje. Olympische update. Gaan we nog ja. eventjes wat dieper op in. Uh, dat krijg je zometeen. En het 40 gaat verder. De zes grootste hits van het land komen er nog aan. En Olivia Dien is ook van de partij.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 Eet maar even van dit McDonald's-momentje. Je luisterde naar de McCrispy Bacon and Onion. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Op je bureaustoel, in de auto, op de bank. Maar hé, hey, het voorjaar roept. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 20% korting op alle wandelsneakers van Salomon en Merrell. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Zo heb je helemaal geen reden meer om binnen te blijven. Bever laat je niet zitten. Lieve, hij ontdekt de wereld. En ik ontdekte dat ze bij Vibra alles voor je baby hebben. Ja. ja! Hebben we weer wat extra knuffeltijd. Ontdek bij Vibra alles voor je baby. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Wibra. Nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl Nu bij Vibra, zes pamperdoekjes voor maar 6.99. Ontdek alles voor jouw baby bij Vibra, ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. Laudius. Echt aan de slag met je ambitie? Kies uit 400 thuisstudies van Laudius. Nu met 30% korting. Laudius.nl. Zaterdag 20 juni, Philips Stadion, Eindhoven. Q Music Foute Party. The Big One. Met onder andere de DJ's van Q-Music, 3T, The Banga Boys, K3, Samuel Welten, Mel C. En vooraf kijken we samen in het stadion de WK-wedstrijd van het Nederlandse elftal op groot scherm. Ga voor tickets en info naar q Laatste week 30% korting op alle thuisstudies. Lidl Mini! Voor gratis minis, 10 kleurrijke groente- en fruitknuffeltjes. Haal je spaarkaart in de winkel en spaar ze allemaal. Lidl, je verdient het. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van oldtimers erop.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 Ook lekker voordelig. 1 ster Beter Leven Geros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En niet te vergeten, vitamines. Groene kiwis per kilo slechts 1,99. En van de Aldi. 1 over half 6, kieuw door Flitsmeister. De meeste files zijn onder de 5 minuutjes. Dus er eentje flink langer. Dat is de A2 in Bos Utrecht. Dus er kerkdriel en Duil. Daar 21 minuten, dat komt door een ongeluk. Edwin Noorlander. Zal we even kijken hoe het gaat op de Olympische Spelen. Het antwoord is goed. Uh, update van Danny Vos komt eraan. Nou Olivia Dean, dit is zo so easy. De top 6 I could be the twist, the one to make you stop The icing on your cake The cherry on the top It's heaven in my heart And we could find you some space mm. I could be the peace, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard with me, that isn't the case. Cause I To 12 hoorde je in de top 40. Olympische update. Dat was de nummer 5. Zometeen. De vier grootste hits van het land. Eerste Olympische update aangeschoven. Denny Vos. Ja, het zijn de meest succesvolle Olympische winterspelen ooit voor ons land. We aan het begin van de dag acht gouden medailles. Maar er zijn er nog even twee bijgekomen. En hoe Jorit Bergsma, 40 is hij, de man met de mat, deed het onmogelijke. Verraste iedereen. Won net goud op. De massa start. De laatste honderd meter met z'n armen de ruts in. Pak de Olympische wow. titel op de masterstart. 40 jaar en hij heeft hem. Ja, hij snapt er zelf helemaal niks van, zegt hij bij de NOS. Ja, ik, ik, geloof, ik geloof er helemaal niks van. Dit is zo gek eigenlijk. We kregen de ruimte en dat uh, ja, was gewoon doorrijden naar de Venus. En uh, ja, ik, het is nog niet echt ingesonken. Ja, Luc zat in Milaan ook te kijken. En hij vertelt even hoe bijzonder deze gouden medaille is. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Hier hadden heel weinig mensen rekening mee gehouden. Hij heeft de hele schaatswereld voor de gek gehouden. Iedereen had het nakijken. En de lachende derde is uiteindelijk Jorik Bergsma... met een prachtige gouden medaille om zijn nek. Ja, nou ja, toen hadden we dat eenmaal gehad. Toen waren de vrouwen aan de beurt. Met Bente Kerkhoff en Marijke Groenewoud. Ik zou zeggen, luister en geniet. En hier komt de tweede gouden medaille voor Nederland... op deze Olympische Spelen. Ja! Dit kan toch niet de fout? Marijke Groenewoud, wie niet is, is, gezien. Hier is nummer 10. Ja, de tiende gouden medaille. Goud dus voor groene woud We hebben dus 10 gouden plakken. Dat is een record. Niet eerder wonnen we er zoveel. Tot slot nog even over records gesproken. Eén sporter die zes gouden medailles wint. Dus helemaal in zijn eentje. Het is vandaag voor het eerst ooit gebeurd op de Olympische Winterspelen. De Noorse skier Clabo verbrak het record. Dat klonk zo bij Eurosport. Zes uit zes voor Johannes Hesnut Clabo. Hij kan het bijna niet geloven. Dit is de absolute koning van deze spelen. Ja, het oude record kwam uit 1980. Klabo is de eerste sporter die er dus zoveel wint op de Olympische winterspelen. Dat is mooi en ook belangrijk. Maar laten we vooral die twee gouden medailles net op de massa start niet snel vergeten. Alright, Danny, dankjewel. q Music tijdens de Olympische winterspelen. Jouw oren en ogen in Milaan. Door met de top 40. Ray staat op nummer 4. Baby, what the hell is is? the patient. Has uh -huh. your best Met dezelfde nummer 3 als vorige week. Olivia Dean en Man I Need. Nog maar twee hits te gaan. Waaronder de nummer 1, Die hoor je na twee En de fader van Filia. Die blijft uit zilver. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it you. are quite the pyro. You like the match you are. Op nummer 2 nog altijd. De Vele van Filia hoorde je. Dit is de top 40 bij Q. De nummer 1 komt er bijna aan. Eerst even de top 10 in een notendop. Nummer 10. Nieuw in de top 10. Zul van Shakira. 9. David Gedda en Teddy Swims. I 8. Sienna Spyro. And die on 7. Raindance van Dave and Tens. Olivia Deen. Make it so easy to fall in Summer and Ray where's my husband Men I need van Olivia Deen. Be Taylor Swift. Ja, de hele top 6 blijft staan. En ja, ook de nummer 1 blijft gelijk. Bruno Mars staat voor de vijfde week bovenaan met AJ's Just Mind. De top 40. Bruno Mars, back with another one. Nummer 1. Q music. My head. You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Ik zit nog helemaal in die medailleregen van zo net op de Olympische Winterspelen. Adios, Might is opnieuw de allergrootste hit van Nederland. En daarmee doen we een strik onder de top 40 van deze week. Over een paar minuten gaan we van de grootste hits... naar de foutste hits met een foutuur. Het wordt sowieso hakken, maar met welke trek jij beslist? Ga je voor Charlie Lonois en Mental Theo? Of so ga je voor June? En are you ready to fly? Stemmen kan je nu doen via de pol op cumjuset.nl of in de app natuurlijk. Veel plezier bij Tom en Joe in het foutuur. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas. Het zijn marktweken bij Jumbo. Met deze week Fanta Sprite of Fernandez. Fles anderhalve liter. Nu 1 plus 1 gratis. BCel kuipen van 225 tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. En Campina of Optimal. Pak 1 liter. 3 voor 4 euro. Jumbo. De komende weken is het Hebbes bij Ben. Met 25 gig en 200 minuten voor maar 59 per maand. Of combineer het met een Google Pixel Tina. Kijk op ben.nl ben. Indonesië staat altijd op ons lijstje. NRV. Ja, maar ook Nepal en de Himalaya. NRV. Kunnen we mooi combineren met India. NRV. Of met de jungle van Borneo. NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee? Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl Ja, wat hoor ik? Ik hoor de voetstappen, Giel, Thomas en Stefan gaan op de engste roadtrip ooit. Maar dat doen ze niet alleen. Ik wil helemaal geen contact op het geest. Can you give us a sign? <sweak> Fuck you! Man. Wie is nergens bang voor en haalt het einde van de drop? Hé, hey, wie is dat? De drop stream je nu bij Videoland. NRV! Nu tot 200 euro vroegboekkorting op nrv.nl. Deze voorjaarsvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van topmerken zoals Nike, Sissy Boy en de North Face. En goed nieuws, tijdens de voorjaarsvakantie zijn we langer open... dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs bij Bataviastad. Ah, wat een hotel. Het zwembad, het ontbijt, de sfeer, perfect. En het beste van alles? Je hebt niet te veel betaald. Omdat je op Trivago hebt gekeken. Kijk op Trivago om hotelprijzen van verschillende sites ...te vergelijken en bespaart tot 35 Hetzelfde hotel, maar met een geweldige prijs. Hotel Trivago. Nieuw geopend in Batavia-stad voor Check de winkel deze voorjaarsvakantie. Zorgeloos genieten van je vrijheid tijdens jouw unieke vakantie. Bij Eliza Was Heer is een all-risk huurauto altijd inbegrepen. Ontdek het zelf op ElizaWasHeer.nl Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.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 Maar voor mensen met een lichamelijke beperking is dat niet vanzelfsprekend. Daarom biedt de Zonnebloem samen met Welzorg in een aantal gemeentes aangepast vervoer aan. Zo kom je makkelijk bij een toegankelijk stemlokaal bij jou in de buurt. Bekijk de mogelijkheden op zonnebloem.nl slash stemmen. Griepalarm! Bij Kruidvat vind je alles om je griep- en verkoudheidsklachten te verlichten. Beter ga je naar Kruidvat. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.